Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Keulen is een deel van hen met een hoogwerker naar beneden ha halen, maar recht boven de rivier lukte dat niet. Om uit een gondel te komen moeten die mensen zich langs een touw 40 meter naar beneden laten zakken. Daar vangt de brandweer hen op in een boot. Het gaat langzaam, maar het lijkt erop dat iedereen voor zonsondergang beneden is. Waardoor de Keulse kabelbank va vastliep wordt nog onderzocht. Mogelijk had het te maken met de harde wind. Het conflict tussen verschillende Arabische landen en Qatar is nog verder opgelopen. Volgens saudi arabië wil Qatar alle heilige plaatsen voor moslims internationaliseren. En dat ziet saudi arabië als een oorlogsverklaring. Vier Arabische landen besloten vorige maand tot een boycott van Qatar... omdat het oliestaatje terroristen zou steunen. Qatar klaagt dat inwoners door die boycott niet op bedevaart naar Mekka kunnen... wat saudi arabië ontkent... Of Qatar inderdaad heeft gepleit voor internationalisering van heilige plaatsen is onduidelijk. Een militair gerechtshof in Israël heeft het beroep verworpen van de militair die vorig jaar een gewonde Palestijn doodschoot. De Palestijn had geprobeerd een aanslag te plegen en lag zwaar gewond op straat in Hebron. De militair kreeg begin dit jaar anderhalf jaar cel. Dat vonnis leidde tot hevige discussies in Israël. Veel mensen zijn bang dat militairen voortaan zullen aarzelen om op terroristen te schieten. Maar het militaire gerechtshof heeft de straf in hoger beroep bevestigd. Volgens het hof was het doodschieten van de gewonde Palestijn een immorele daad. Max Verstappen heeft excuses aangeboden aan Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot bij Red Bull. Ricciardo viel vanmiddag in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije uit... nadat Verstappen hem had aangetikt... Dat was niet mijn bedoeling, zei Verstappen, die benadrukte dat hij zijn relatie met Ricciardo goed wil houden. Het incident leverde Verstappen een tijdstraf van 10 seconden op. Desondanks wist hij als vijfde te eindigen. De Grand Prix werd gewonnen door Sebastian Vettel. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met geregeld zon, morgen nog een enkele bui, maar verder schijnt de zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu en zonvoort -Zonvoort met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen.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 Jozef Sebastian Bach dus. Het Italiaans Concert in F, deel 1.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 Van Beethoven gaan we weer naar Bach. En het volgende stuk is een, eigenlijk... Een, moet ik wel even een klein verhaaltje vertellen. Bach schreef uh, das Klavier, En dat was een, een studie voor uh, piano. En vooral nadat de uh, getempereerde pianostemming uh, werd ingevoerd. Bedacht overigens door Bach. Um, het uh, eerste preludium daaruit...